Schut met het NOS-journaal. De wachttijd voor transgenderzorg is opgelopen tot zes jaar. Het transgendernetwerk spreekt van een crisis die de spuigaten uitloopt. Volgens de organisatie loopt de wachttijd voor een intake op de transgenderpolie al jaren op. Maar wordt er te weinig gedaan om die wachttijden terug te dringen. Dat heeft volgens het netwerk tot gevolg dat veel mensen die worstelen met hun identiteit. vaak met ernstige mentale klachten te maken krijgen. De directeur van het Nederlands Fotomuseum is ontslagen. Birgit Donker werd vorige maand al op non-actief gesteld. Volgens het museum volgt het ontslag op een intern onderzoek. Dat werd ingesteld nadat personeel sprak van een angstcultuur... en een giftige werkomgeving bij het Rotterdamse Museum. Donker zei dat beeld niet te herkennen... maar uit het onderzoek blijkt nu dat ze informatie achterhield of onjuist presenteerde. Jaarlijks sterven zo'n 200 nierpatiënten omdat er geen donornier is, blijkt uit gegevens van de Nierstichting. Ondanks het ingaan van de nieuwe donorwet vijf jaar geleden zijn er niet genoeg donornieren. De stichting is daarom een campagne begonnen om mensen er bewust van te maken dat ze niet alleen na hun dood, maar ook tijdens hun leven, een van hun nieren kunnen afstaan. Door de vergrijzing verwacht de Nierstichting dat steeds meer mensen een nieuwe nier nodig hebben. Israël en Syrië zijn het eens geworden over een staakt het vuren in het zuiden van Syrië. Dat meldt de Amerikaanse gezant voor Syrië. Er wordt al bijna een week hard gevochten tussen Druzen en Bedouinen. Kort na het uitbreken van de gevechten greep het Syrische regeringsleger hard in. En vervolgens mengde ook Israël zich in de strijd met luchtaanvallen. Syrië en Israël hebben het staakt het vuren nog niet bevestigd. Het weer, de dag begint op veel plaatsen zonnig en al snel warmt het op. Het wordt 26 tot 31 graden. Later neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en is er kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie.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 Ja, ja, de bedoel, de bedoel. is het geluid van Zandvoort. Potverdorie zitten die gasten van FF. Toebak Leeft en nou alweer. Ja, het is prachtig. <laughs> toebak leeft. Sorry, alles Naam. loopt door elkaar hier. Maar goed, het is dus nou op de kent op dat wij alles door elkaar gooien. Goed, Toebak Leeft op de radio, feit en op aanstaan. Daar zijn we weer. Jawel, uh, weer, weer weg, weg geweest. Terug naar weg geweest. Ja, ja. een hele, hele, hele week geleden alweer. Ja, een hele week geleden. Ja. Dus, uh, het wordt het vandaag een hele warme dag. Ja, we gaan zwemmen vanmiddag. Ja, je hebt al uh, plannen gemaakt? Ja, mijn bikini hangt al klaar. Oké, okay, nou, gisteren op het nieuws allerlei berichten natuurlijk. Ja, het grootste bericht was misschien nog wel de late night show. Ja. Het Amerikaanse tv-programma The Late Show van Stephen Colbert... moet na 33 jaar van de buis. Colbert fileert met een knipoog weliswaar bijna dagelijks alles wat de president doet. Daar wilde hij ook mee doorgaan, maar dat mag je niet. Zijn show stopt. Terwijl het geregeld het best bekeken programma op de late avond is. De timing ja. van het besluit is opmerkelijk... Trump spande onlangs een rechtszaak aan tegen CBS. De zender zou hem tijdens een verkiezingsdebat in een kwaad daglicht hebben gezet. Nou goed, het zit heel moeilijk in elkaar om het helemaal uit te leggen. Nou, dat duurt veel te lang allemaal. Maar goed, alle fusies waar hij weer geld aan toe heeft... Gegeven en daardoor heeft hij waarschijnlijk voeten ze doorgekregen. Waardoor hij kan zeggen. Late night moet stoppen. Maar dat heeft niet zo geformuleerd. Maar goed, er zitten wel allerlei dingen zitten onder het gras. Dus dat is wel uh, heel interessant. En late night. deze Steve Colbert gaat waarschijnlijk wel ergens anders weer aan de gang. En ergens anders een, een, een, een, een, een, een vroege morgen programma beginnen. Misschien of zo, weet je wel. Zoiets. Hij blijft in ieder wel al, politiek actief. Goed, wat is jou afgelopen week uh, bijgebleven? Nou, zeker die uh, kiescam natuurlijk, hè? De wat? Die kiescam. Heb je dat meegekregen? De, uh, de kiescam. Kisscam. Yeah. Nee. Dus, uh, tijdens een optreden van Coldplay heb je altijd dat er zo'n camera uit het publiek ingaat. Wat Verdamme. Ja, en er was dus een stel en die kwamen in beeld. Ja. Yeah. En gelijk gingen zij van hup, gezicht weg en hij gelijk onder de stoel. Ja. Yeah. En uh, dat was dus een, uh, een CEO van een heel uh, bekend bedrijf. Ja. Yeah. En uh, zijn vrouw, dat was uh, de dame oh. van haar, hè? Was niet zijn eigen vrouw. Ah. Ja, dus die zijn een beetje. Uh, uh, en nu gaat het helemaal viral. Ja. Dus het is al 40 miljoen keer bekeken als het niet langer is. Nog even één ding zeg. Wat doe je in godsnaam bij een Coldplay concert? Ja, ook dat, ja, daar, dat was toch het ergste. Daar zie je ja. mee door de man. Ja, <laughs> dat je denkt van wat gast. Ik dacht, jij, we zaten toch op één lijn qua muziekkeuze. Zie ik je nou, bij een concert bij Coldplay? En ja. wat voor uh, vrouwtje heb je er naast je staan. Nou, daar ging het eigenlijk over. Want dat was ja. zijn eigen vrouw. Dus dat ja, dat is dus mij opgevallen. En wat mij ook opgevallen is natuurlijk dat uh, Tomorrowland het podium afgefikt is. Ja, bizar. En dat ze nu toch uh, door kunnen gaan dankzij een uh, uh, metalband. Metal uh, nee, led, ze hebben een heel groot ledscherm hebben ze ja, opgebouwd. Ja, maar van een, uh, een metalband uh, uh, dit weekend. Uh, Oké, okay, dat weet ik allemaal niet. Ja, en, uh, ja dat ze nu, nu toch door kunnen gaan. Yeah. Dat ze wel dat het mainstays er niet is dat er nu wel meer uh, verdeeldheid op een positieve manier is. Dat mensen toch wat meer naar de diverse locaties gaan okay, op het Precies, het main is niet zo interessant meer. Het is niet nee. meer zo main. Nee, het is, precies, dat is een enorm grote video gebeuren, maar het schijnt wel mooi te zijn. En het is van een metalband, dus uh, dat is natuurlijk wel heel leuk. Ja, heel creatief. Dus, ja, zeker. Hard, hard werken en dan toch voor elkaar krijgen. Hard wel, hoorde ik gisteren op de televisie erover, die was toch wel even... Ja, of is toch of, of, ja, iets van je afbrandt zelf, of je eigen huis had iets gezegd. Ik Nou, dat vind ik wel helemaal statement, maar in ieder geval, het is wel wat vrij heftig natuurlijk. Want ja, daar komen alle DJ's bij elkaar, daar is het grote feest. Goed, ja. die stoepak leeft op radio. Hi, my name is David Soul. good morning. Zeker, goedemorgen. Straks onder andere hebben we natuurlijk uh, fijne muziek. De wat nieuwe plaatjes die ik weer heb opgeduikeld. En natuurlijk de Zandvoorts bericht en de geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren en op 19 juli. look forward to everyday oh my. Some days are just here to try. Sometimes it's everyday oh my. Sometimes it's every night If I can be irascible or proud Then we can be predictable never get, I'll never get bored of you, or oh, the thing that you do, cause everything, everything, yeah, everything that you do, keep me addicted to you. Working Day and Night zit er een beetje achter van de <laughs> Beatles, of ik weet het eigenlijk niet. Friends Ferdinand. Het laatste album was afgeleverd, hebben working day and night, night and day... Ja, je komen we toch altijd weer op terug op die plaat van de Piet belachelijk gewoon eigenlijk. Laat het los in godsnaam. Goed, ja, het is natuurlijk Frans Ferdinand vernoemd. naar nou, Frans Ferdinand is natuurlijk de keizer die in 1914 vermoord is... waardoor voor mij ook heel veel oorlogen zijn ontstaan, in ieder geval de Eerste wereldoorlog. Zoiets had ik begrepen. Maar goed, mijn geschiedenis is soms niet helemaal geüpdate. Goed, vandaag uh, schokkende berichten in de krant. We dachten er vanaf te zijn, maar nee, niets is minder waar... Jawel. Op de voorpagina te lezen. dat de band zonder naam weer bij elkaar is gekomen. Ja, uh, de Beesten en leden hebben elkaar weer ontmoet. En het werd heel erg, werd heel erg gehuild. Ik weet niet of iemand dood zo, maar gewoon tranen van geluk. denk ik dat bij elkaar. En het grappige is dat ze overal even de leeftijd bij zetten. Ik dacht dat we er tegenwoordig dat het niet meer deden. Maar toch hebben ze het nu wel gedaan, om allemaal even te zeggen hoe oud ze zijn. Jan Keijzer is 76. Uh, uh, uh, Piet, uh, uh, Piet Piat is. Uh, ik kan, Ik kan niet uit. Uh, Piet Piraat? Piet Piraat, zeggen? noem maar Piet Piraat. Dus die is 74 en uh, Basis Jan Tulp is uh, 76 en Jan, uh, Jack Veerman is 71. En Carole Smit is 71. 71? Oh. Of 61, sorry. Oh. Uh, Carole Smit is 61. Uh, dan elke denkt, uh, ja, om door al die je toch denken, jeetje, het zit wel in een generatiekloof tussen, weet je wel. Het of, of, voelt dan niet of je met je ouders op pad bent of zo. Op die manier. Maar goed, ze hebben uh, uh, een, een nieuwe plaat opgenomen in de studio. En uh, is nog niet bekend. En uh, ze hebben hem gedaan als een soort bedankje dat ze zo lang hem kunnen samenwerken. En een van de leden van uh, de beesten had al een tijdje een deuntje in zijn hoofd van heel lang geleden, van 200 jaar geleden. En daar hebben ze uiteindelijk tekst op gemaakt. En uh, die plaat, die komt dan binnenkort uit. Ik zit even te kijken hoe de paard ook alweer heet. Ik heb hem wel ergens gelezen. Nou, ik kom er zo nog op terug. Goed. <lacht> zit jij te lezen? Ja, ik zit van alles te lezen. Er is Een, een vrouw is afgelopen dinsdag in Thailand gearresteerd. Dan denk je uh, uh, van, hoezo dan? Wat uh, verdenk je op het van chanteren van monniken met seksvideo's en foto's? Oh. Ja, dat is er ook weer een soort kerkelijk schandaal. Of het. En Monniken, die hebben toch helemaal geen seks? Nee, precies. Maar ze zou met zeker negen monniken seks hebben gehad. Oh, kijk eens. En dit oké. zou haar een miljoenenbedrag hebben opgeleverd. Want ze vonden tijdens een huiszoeking bij de vrouw, ze was in de dertig... vonden ze zo'n 80.000 foto's en video's van seksuele handelingen met monniken... die zich eigenlijk dienen te onthouden van seks. Ja, precies. En uh, het heeft daar zo'n 385 miljoen bad opgeleverd. Oké. Okay. Dus dat is 10,2 miljoen euro. Niet, een, wordt, niet, na, een, niet eens één monnik, maar gewoon meerdere monniken. Ja, dat is een slet. Ja, nee, die monniken ook, hè? Ja, ik was zeggen... Zij dat mag het gewoon. Uh... Ja, de vrouw wordt naast afpersing ook verdacht van witwaspraktijken. Ja. En uh, ze kwamen op het spoor. Of toen een monnik plots een beroemde tempel in uh, hoofdstad Bangkok verliet... en uit de orde stapte. En uh, de, de waarnemend premier Pumthan Weghayagai... Je heeft de autoriteit opgedragen om het financiële reilen en zeilen... bij de boeddhistische tempels te onderzoeken. Oké. Okay. Misschien is het vaak volgekomen. Ja. Er is nog maar één vrouw die uh, zich uh, heeft vergrepen aan monniken. Ja. Eh, dit is wat anders. Andersom. Wat? Ja. <laughs> Verdorie zich. Lekker stiekem. Ja, ik, ja ik, kijk, ik kijk nog even naar de tekst van het BZN. En het nieuwe nummer heet... Thanks for being with us... Do, uh, Through the ages. Those, those years. Think, In het Engels? for being... With Us Those Years. Oké, okay, een beetje een rare zin. Maar goed, dat is dus de uh, uh, ja, nieuwe single van BZN. Nou ja. Het is, uh, ja, het is bijzonder dat ze na 18 jaar weer bij elkaar zijn gekomen... om weer muziek te maken. Nou goed, wij hebben hier ook wel een muziek voor de klaarstaan. Dus kijken of ik BZN Flight nog kan vinden. Is dit Jan Tulp op de, de drums? Nee, volgens mij. Dit is Speaky Clyro. Nieuw album. A Little Love. 2012 maken ze muziek. Bears Dance komen uit Engeland vandaan. In Londen zijn ze opgericht door Andrew Davy en Kevin Jones en Joe Haines. En uh, we maken al heel veel van die dramatische muziek. Call Your Name. Dit is het, uh, een album van zes jaar geleden. 2016 en nee, langer zelfs nog. Goed, bijna tien jaar geleden alweer. Maar goed, Bears Dance daarvoor nog de nieuwe zing van Biffy Clyro. Die heet A Little Love. Hier in de zaterdagmorgen bij het krijg je alleen maar liefde over je uitgestrooid. Oh. Zeker. Nou, vandaag hier in de Telegraaf allerlei tips. Hoe moet je omgaan met wespen? Ja, dan zit je net lekker op een terrasje. Je wat de fuck, heb ik weer zo'n beest hier om een glas limonade heen? Nou, limonade, ja, dan moet je hier ook geen limonade drinken natuurlijk. Dus, nou, allerlei tips. Hoe hou je ze op afstand? Sowieso moet je ze niet gaan geslaan. En eh, je moet ook niet zorgen dat ze weggaan. Eigenlijk moet je ze lokken naar een ander tafeltje. Met een, ook wat zoetigheid, als ze daar naartoe gaan. Er zijn wel 200 soorten, lees ik hier. En eigenlijk twee zijn er echt waar we last van hebben. Dus nou, om al die, al die allemaal te gaan opruimen is een beetje te veel van het goede. Eh, op een of andere manier moet je ze dus om de tuin leiden. En als ze terug gaan, dan halen ze hun vriendjes. Want die kunnen ze toch bijna weer met elkaar communiceren. Dan dus van ze: hey, hé, ik heb hier wat lekkers ge gevonden. Dus dat is op zelf. En de enige die een beetje ook wel wat groter is. En wat toch heel veel mensen goed gevonden is de Aziatische hoornaar. Dat is een wat groter exemplaar. Die ja, die zijn eng. Die, ja, die, echt, die, uh, die zijn net drones, zeg maar. Denk je, is er zit een cameraatje in? Zeg maar. 2017 is hij over de grens deze kant op gekomen. Ze hebben hem proberen tegen te halen, maar dat is niet gelukt. Nee. Ik weet, niet, ik weet niet hoe je hier gekomen is met de auto. Maar goed, uiteindelijk... Ja, ze doen heel veel goeds, hè? Ze doen echt heel veel goeds. Dus ik denk niet dat het alleen maar irritante beesten zijn. Nee, ze zorgen dat er heel veel diertjes worden opgeruimd en zo. Dus ik bedoel, ze moeten er wel bij blijven. Maar goed, kijk even in de telegram als je echt precies alle dingen wil weten... hoe je met ze om moet gaan. Maar goed, met zachte hand, hè? Niet doodmaken. Nee. Zeker niet. En niet moet, ook uh... niet van die, van die uh, wespen vallen waar ze dan in verdrinken. Dat is echt zo dierenbeulachtig. lees ik hier in het bericht. Ja, dat is wel weer een beetje sneu. Ik laat zo'n westpad het gewoon vliegen. En dan landen ze op je hand of zo, of op je arm. En dan, nou ja, ik praat tegen ze, dus ik kalmeer ze. En dan gaan ze op hetzelfde weer weg. We hebben hier een dierenfluisteraar, een, een westfluisteraar. Okay. Ja, ik ben er niet bang voor. En als je gewoon rustig fluistert, dan vliegt het vanzelf weer weg. Yeah. Want ja, ik ben nou helemaal geen ontluikende bloem meer. Nee. <laughs> helaas, okay. helaas. Er is nergens een honing meer te halen bij mij. <laughs> nee, ik okay. val helemaal niks meer te halen. Nee, nee, nee. Moet ik echt mijn nee. best nemen? Dan nog wat zoetigheid uit. Nee, nou, nou even normaal Ik dit. heb zelfs gewoon een keer wel een appel gegeten. En ondertussen zat hij ook op de appel. Je ja? moet alleen opletten wat, wat voor hapje je neemt. Ja. Of een eentje goed doorbijten. Als een we in je mond komt en je steekt in je in je keel of zo, ja dan uh, kan je oh. stikken natuurlijk, hè? Want ik dacht dat hof. je echt helemaal gevaarlijk, geen gevaarlijk leven meer had, maar ik hoorde dat je dichter aan Ja, echt een on the edge. Oh, is dus heftig, zeg ja, ik. Ja, ja, ja, ja. Kijk, daar nou, hebben we toch, toch weer een spannend verhaal. Ja, zeker. Dus, nou vertel. Uh, ja, er is een. Uh... Wacht, wacht <laughs> wat, dit is een ander. Dat was mijn spannende verhaal. Ja, goed. Nee, er is een, de, de werelds oudste marathonloper, Kaua ja. Singh, die is overleden. Als gevolg van een aanrijding zo hard liep Het is dus echt niet. een gênant verwoord. Uh, 114 jaar oud was hij. Ja. Maar het mooie is dus eigenlijk van. Uh, nou ja, het is natuurlijk erg die dood. Maar 114 is toch gewoon respectabel in ja, de leeftijd. Even, even één ding. Hij is, hij is volgens mij tien jaar geleden gestopt met uh, hardlopen. Ja, ja. Toen was hij dus uh, 103 of zoiets. En uh, hij heeft een hele goede tijd neergezet. En uiteindelijk, dan kom je om het leven, omdat je aan de oversteken bent. En ja, waarschijnlijk, genoemde... waarschijnlijk was hij wat dovig dat hij het verkeer niet hoorde aankomen. Nee. Kan natuurlijk ook. Nee. Maar hij begon als heb... pas op zijn 83e met hardlopen. Hè? Ik hoorde het, ja. Want was een paar jaar daarvoor met zijn vijfde zoon naar Londen verhuisd. En hij had sowieso tijdens de storm een stuk metaal tegen zijn hoofd gehad. En daardoor kreeg hij... Uh, een nieuwe focus op zijn leven om door te gaan rennen. En dat maakt het leven weer de moeite ma waard. Dus, maar hij heeft zijn eerste marathon dus in Londen gelopen... in zes uur en drie kwartier. Ja. Dat vind ik toch wel behoorlijk. Ja, dus hij, hij had het voor, wat was het, voor 90 jarige had hij de, de tijd met een uur teruggebracht. Moet je nagaan. Ja. Dus uh, ja. Ja, ja, bijzonder gewoon. En uh, de, die man gewoon uh, ja, geïnspireerd geraakt op zo'n hoge leeftijd... en van allerlei dingen nog onderneemt. Maar goed, ja, ik vind doodgaan toch wel heel dus, <laughs> Doodgaan Doodgaat altijd een beetje... Ja, op deze manier zeker. Doe het ja. denk aan als Boltini, die zeg maar in de, ergens in de nog van de tent hing... allerlei hele spannende dingen te doen. En uiteindelijk doodgaat in je, in je caravan door komono-oxine. Dat je denkt... Oh, van, oh ja. nee, echt waar joh? Jezus, ja. daar verwacht je dan helemaal niet. Zorg dat je spullen op orde zijn. Maar goed, dat zijn van die knullige dingen. Nou, ja. Goed, straks de Standvoortse berichten, dames en heren. Eerst weer even hier de nieuwe plaats van de Black Keys. Ze hebben we weer een nieuw album uit. No rain, no flowers. Precies. Je moet af en toe echt wat, uh, wat dingen beregenen. En dan krijg je weer een mooie noemen. ...verdiep in het hele album wat net uit is. On de Blackie is... ...ja, iets met golden. de ...was natuurlijk ook de grootste. Ja, probeer dat toch maar eens even na. Dat moet lastig. No Rain, No Flaws is dan. Nieuw album No Repeats. Ja, dat probeer je als artiest niet elke keer in herhaling te vallen. Maar ja, goed, je hebt een formule gevonden... ...dat je denkt, yo, daar zijn mensen gek op... ...laat ik daar precies iets op borduren. Maar goed, het is ook iets wat na, je na aan het hart ligt... Bepaald een soort genres wat je maakt. Goed, even tijd voor de Zandvoortse bericht. Dat was vroeger dan je gewend bent, maar... Dus je geeft dan maar niet, hè? Want ik weet, als luisteraar, dat u gewoon de hele twee uur luistert, toch? De hele twee uur. De hele twee. Helemaal suf na twee uur. Vertel. Ja, het is, dit weekend is het uh, uh, Dancing in the Street Festival. Dus oh. dat is ook hartstikke leuk. Ik heb er niks over gelezen. in de Zandvoort's krant trouwens. Ik ook niet, want ik heb hem niet ontvangen deze week. Oh, Waarom? Maar ja, het is een gratis zomer-evenement. Ja. En meerdere uh, reacties van mensen van uh, de. Uh, dat het uh, overal is en geleuk. Maar nou blijkt dus, er komen allemaal reacties onder uh, de aankondiging... van mensen die zogenaamd kaarten te koop aanbieden. De berichten lijken afkomstig van nepprofielen En de namen van die profielen doen vermoeden dat ze uit België komen. Nou, Brigitte van Eij heeft dus wel zo snel mogelijk al die berichten verwijderd. Hoopt dat niemand slachtoffer is geworden. Want het is een gratis feest voor iedere keer. Voor, uh, voor iedere keer, voor iedereen. En het is niet de eerste keer al, zegt Brigitte... Want vorig jaar tijdens het zomerstart-evenement zagen ze precies hetzelfde. Ze doen alsof ze tickets verkopen en je hebt gewoon helemaal geen kaart nodig. En, oh? Ja, oh. dat gebeurt heel vaak bij druk, druk bezochte openluchtfestivals en muziekevenementen. Dus controleer goed of het de, de, de, evenement daadwerkelijk toegang vraagt. Maak geen geld over aan de onbekende. Jeetje, je ik je kan me helemaal voorstellen dat je dan zeg maar op het terras zit en dat je aan het lullen bent met... een je ah joh, we moesten van de dancing in de street? Hij heeft wel eens gehoord, wat is het ook meteen? Nee joh, dat is Je hebt nog een kaartje festival. voor je. Oh, ik zal ook even koeken. Oh, oh, ik heb hier kaartjes. Meteen mee doen. Hopla. Ja, ja. En, en uh, een kerstje kerst voor degene die... Uh... Precies. Wat ja, een ik al spontane al actie. Je gaat heel snel allemaal. Dan heb je het in een de pocket. Je, ik heb die kaartjes. Ja, er waren helemaal geen kaartjes. Gek. Het was allemaal gratis gewoon. Ja, vandaar. Of in de tele... Uh, tele uh, jezus, ik haal al die kansen door elkaar. De zand was ook al Op de volpaging snap niet helemaal waarvoor het erin stond. Maar ik vond het wel een leuk verhaal van dorpsgenoot... Oh, wel dorpsgenoot Jolande Goosten. En Renate... Uh, uh, mooiste... Renate... Besloot een, de mooiste route te lopen... Het Pieterpad. Ah, en uh, ja. ze, ze zijn ooit begonnen... Uh, door twee vriendinnen... Oh, die komen ergens anders vandaan. Ik haal het door elkaar. Joh. Toos Goorhuis... Charlesma uit Tilburg... En Bert Jens uit Groningen... Die bedachten het Pieterpad. En deze uh, dorpsgenoten hebben hem gelopen. En zijn ooit begonnen... In... Ja, alweer een tijd geleden hoor. Uh, poeh. Uh, nou, in ieder geval... Uh, uh, officieel is 83... officiële Pieterpad... Uh, Geopend. Het is dus vanaf uh, ergens hoog, uh, Pieterburen, tot en met ergens laag, Maastricht. Het is 500 kilometer. Het is in een boek beschreven door deze dorpsgenoot Jolanda uh, Goossens en Renate. En uiteindelijk uh, zei je: denken, Nou, het is toch niet zo bijzonder. Maar tijdens dit lopen van dit pad hebben zij ongelooflijk veel meegemaakt. De een heeft borstkanker gekregen, de een heeft de, de, de man verloren. Uh, nou, corona was er in die periode, dus ze dus hebben er iets van vijf jaar over gedaan. Uiteindelijk hebben ze dus allerlei narigheid meegemaakt. Ze zijn eerst van, met koffers aan het zolen geweest, later met rugzakken. Uh, ze waren herkenbaar uh, aan hoedjes... En uh, ze hebben gezegd, alle verkochtbare exemplaren... daar wordt een tientje overgemaakt naar oncologie. Dus uh, oh, okay. naar het goede doel gaat het. Dus, oh, ja. En dat heeft weer te maken natuurlijk met uh, waar ze zelf mee, allemaal, uh, mee te maken hebben gehad. Dus het is, het is een mooi verhaal. Want deze Jolanda Goosen en haar vriendin Renate. Leuk. Ja. Er is, uh, het zijn toekomstplannen voor uh, het monumentale raadhuis. Want uh, het huidige raadhuis, je hebt dus het monumentaal deel. Dat is dus gewoon echt, uh, al ruim 100 jaar uh, bestaat dat... Maar op die juni jongsleden stemde de gemeenteraad in... met de startnotitie voor nieuwe plannen. En het monumentale gedeelte moet natuurlijk behouden blijven. Maar daarnaast willen ze dus eigenlijk de delen die ernaast zitten... die willen ze dus eigenlijk gaan woningbouw gaan maken. Het gaat helemaal tegen de vlakte ook, hè? Ja, je hebt deels, deel 1, 2 en 3. Ja. En in deel 3, daar zit nu, op dit moment, zit daar uh, iedereen uh, te werken. Want daar zitten dus de burgemeester en de, de gemeentesecretaris, de griffie, et cetera. Maar er zijn niet heel veel mensen die... Heel veel mensen gingen toch naar Haarlem? Ja, dat klopt. Dat klopt ook. Dus er zit er dus niet zo heel veel meer. Nee. En die kunnen dus zeker in het allernieuwste gedeelte. Maar uh, wat er nu precies gaat gebeuren, het gaat echt uh, om... Uh, aan het licht van de gebruiksmogelijkheden van de zolder in het oude gedeelte. En daarnaast ook mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik. Ik vond de een vage omschrijving. Ja. ja. Het is de bedoeling uiteindelijk dat er in uh, 2028 de herontwikkeling 30 tot 50 betaalbare woningen gaan op, uh, opleveren. En, en nou ja, dat is het plan. Zo ja, worden overal woningen gecreëerd. Echt, ja. Niet alleen zand, maar overal uh, hoor je het. Ik kom mezelf uit Alkmaar, daar heb je ook allerlei woningen die gecreëerd worden. Maar goed, momenteel wordt nog de oude, uh, noem je dat, raadhuis gebruikt door Beleef Zandvoort. Uh, uh, met allerlei uh, ja, tentoonstellingen. Pop-up. Uh, Pop-ups, uh, pop pop pop ja. Pop-ups. Ja, het is nou leuk, gezien. want uh, ik, ben, ik ben dus laatst al naar een stand-up comedian iets geweest. Ja. Het oude raadhuis. En het is echt de moeite waard. En, uh, Houd het gewoon een beetje in de gaten. Want die Stichting Beleef Zandvoort. en die maakt zich wel hard voor al die dingen. Dus uh, ga gewoon eens kijken op hun website. om te kijken van wat, wat gebeurt ja. er nog allemaal gebeurt. Bij, bij deze plannen, toekomstige plannen voor het uh, raadhuis. wordt wel uh, iedereen bij uh, uitgenodigd uiteindelijk. Hè? komt dus ook de horeca-ondernemers. of de, de ondernemers en de, de bewoners kunnen straks allemaal meedenken. Ja, wat zeker. er inderdaad gebeurt. Niet dat, het, uh, dat wordt zeker. vaker aan het Zandvoort. Dus het is niet zo uh, nieuw. Maar als je dus nog het hebt over uh, uh, wat er allemaal gebeurt in het oude raadhuis. Ja? Het is natuurlijk wel zo. Vrijdag was wel uh, Hakim, Circus Hakim, uh, die, die ook huiselijk is van de parade. Maar volgens mij kwam hij vroeger ook wel in Sesamstraat of ja, zo. Hakim. Ja, klopt. En die, uh, die, die heeft Zandvoort bezocht. En, uh, want hij was uitgenodigd bij Beleefd Sandvoort. Om, om toekomstige voorstellingen te bespreken. voor het Theater de Krocht. Oké. Okay. Want het Theater gaat om 4 oktober open. En. Uh, ja, de, de deuren gaan open. En uh, behalve dat er vaste gebruikers terug kunnen komen. wordt er ook nu. een divers programma voorbereid. door Heli Jansen en Sonja Koper. En. Uh, ja, we zijn heel benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Ik kan sowieso wel een tip van de sluier oplichten. dat het. Uh, in gemengd koor Zang voor het oude mannenkoor. Gelukkig. Dat die gaat, die gaat daar sowieso op 4 oktober om 5 uur smiddags zingen. Ik hoor dat ze in ieder geval de nieuwe single van BZN laten horen ja, brengen. Goed. Ja, van de Academie is afgelopen week geweest. Nee, vorige week alweer. 9 juli in tent 6, strandtent strand 6. En uh, ja, het was een dansbare avond. Het was heel veel muziek en samenhorigheid. Twee teams die gaan straks die zijn gekwalificeerd voor de WK Hip Hop. En dat is in Blackpool, Engeland. Daar ja. moeten ze naartoe. Daar moeten wat geld voor worden opgehaald. Dat, dat kost me nog een paar centjes. Dus uiteindelijk hebben ze daar een hele gezellige avond uh, uh, gehad. En uh, dat werd uh, afgesloten met uh, een, een superloterij. Er was een veiling. Er was ook een... Nou, nou als klapste kwam meester Tom uh, Patrick... Patrick? Ja, goed. Ik kwam uh, van Kevin Anders de items allemaal uh, onder de haven me brengen. En er is zelf wat geld opgehaald, dus dat is fijn. Ik zit eens te kijken hoeveel geld er opgehaald is. 15.000? 15.000 is er opgehaald. Doe maar. Doe maar, dus daar moet toch wel twee teams wel kunnen worden bekostigd die gaan dansen. In Blackpool. Ja, zeker weten. Nou, DJ Romondo, zie ik hier ook nog staan, die is er ook geweest. Goed, tot zover de berichten. Straks hebben wij meer berichten uit no dit, uh, dit dorpje. so entertaining? Well, I'm past it. I've slept half an hour I get the irony seeing the sun wrapped in Egyptian sheets. It really a lost on me. Well, nothing is except a good night's sleep. I think I get the irony seeing the sun wrapped in Egyptian sheets. I've got the long take. I can tell you how the war feels. Cause you're wrecking my head and you're cushing my legs. I could kill you in the morning. With this one bad luck, You should look too good. Got me spilling my coffee. I'm in over my head, I'm in over my head. Ik zit echt te wachten op een nieuw werkdeel we van Cartwheels. Ja, leuk dit. Soft Launch. Oh, sorry. Cartwheels is de titel van deze plant. <laughs> die heet uh, Soft Launch. Goed, ik haal dingen door elkaar. Ja, als je van dat soort vage een bandnamen hebt... Dan een bandnaams... Naamsband? Goed, dan, dan raak je ook helemaal in de war gewoon. Dus hier, bij in de Toebak op de radio lezen wij dingen in de krant. Natuurlijk al ja, grappig. Er zijn momenteel allerlei. De Wegenwacht heeft allerlei controles. En ze hebben een controle, controle van de ANWB hebben ze dan. En dan gaan ze bij de Hazel-Donk-Grenzenovergang. En dan gaan ze dus voor een kan gangen, Ze kan, gangers, een beetje controleren. Die kan je ook daar gewoon. Uh, ...vrijwillig melden. En dan gaan ze gaan kijken hoe je caravan is beladen bijvoorbeeld. En hoe je auto eruit ziet en dus zo. Nou, en een van de medewerkers van de AWB ...die zegt, oh, ik kan je al vertellen... ...ik doe hier even een, uh, een voorspelling. Al die caravans die we zien vandaag... ...zijn allemaal te zwaar beladen. En hij kwam er ook achter... Uh, hij kwam er ook achter ...dat het ook zo was. Heel veel caravans worden toch heel veel ingeladen... Van zware tafels tot zware stoelen tot noem het allemaal maar op een volle koelkast. Maar hij zegt grappigst is wat het meeste wat we tegenkomen in de caravan is, is een grote zak met aardappels. Je gooit ze er nog Echt even bij. Waar? Een grote zak met aardappels. Alsof die daar niet te koop zijn. Dat vind ik altijd zo op. Dat zegt die man ook wel. Ze zijn misschien wat, veel lekker daar wel. Wat onzin gewoon. Maar ja, goed. Je weet het niet. Hè, wat je tegenkomt. Doe die zak aan. Dan oh, gooi die er ook nog maar bij. Maar nou, goed, uiteindelijk kunnen ze. Ja, anders gaan ze spruiten als je weg de, bent. Ja, dat moet je ook niet hebben. Dat is ook goed. weer een beetje zonde. Hè. Een buurman weet je die de heeft de deur open aardappels. doen. En dan komen de wortels er tegemoet. Maar goed, heel vaak is de, is de caravan te zwaar beladen. En de auto is te licht. Dus dan kan je het nog een beetje overladen. Dan kan je het nog een beetje verdelen. Dus nou, hier is wel he, wel aandacht voor nodig. En één vrouw zegt van, nou gelukkig. He, de eerste keer dat ik mijn auto ging uh, laten testen, was ik nog 300 kilo te zwaar? Jezus. Mijn god, had je schoonmoeder meegenomen of zo? Die is nu dood. Nee, is die niet mee. Nee, is even, maar even? even normaal. Maar goed, zeg maar, de caravan was toen 300 kilo te zwaar. En nu is hij nog maar 175 kilo te zwaar. Nee, je gaat de goede kant op. Even plassen met z'n allen voor het wegen. Dat scheelt ook weer. Dat geldt ook misschien weer eh, ja, 4 kilo. Oh, oh, maar, ja, maar, nee, wacht. Jij wil de hele familie nog meenemen in de caravan. Dat hebben wij ook al eens gedaan. Dat gevraagd. kan niet meer. Dat mag niet. Oh, dus nee, nee. hij staat gewoon in, moet een moeten zelfrijdende caravan. Oh, dat zou handig ja, zijn, Ja, je hebt het over een camper. Ja, als het er gaat. Ja, ja, Ja, ja, nee, ja. Nee, nee, het goed. Dus het heeft wel wat aandacht om uh, de caravan even uh, ja, goed uh, onderhanden Nee, maar sommige mensen zeggen, ja, ik ga nou echt het hele jaar door gaan kijken. Wat kan ik uit mijn caravan slopen om het bij de keuring zo licht mogelijk te maken? Ja, bedden eruit, alles eruit. Alleen een klein stoeltje waar je op kan zitten dan. ik nou ja, weet het ook allemaal niet. Maar het, het, heel veel mensen maken wel een gretige buik van om even te kijken of een, of een caravan wel goed uh, functioneert. Ook dat draadje, weet je, die koppeling met die stikken. Dat draadje wat half over de grond slijt. Wat slijt? Ja. ja, en dan geven het. Slijt die door, weet je. En dan krijg je storing. En dan sta je helemaal stil. Goed. Even wat tips voor, als u nog op pad gaat. Ja, ja. Ik heb nog weer wat tips. Het schijnt dus wel dat de KLM weer uh, begint uh, met uh, nieuwe tarieven. Want voorheen had je dus altijd uh, uh, light, standard en flex. Maar vanaf uh, dinsdag is daar ook basic bijgekomen. Tekkers met dit nieuwe tarief zijn uh, vanaf 1 juli te koop. En die gelden voor vluchten vanaf 10 september. Dus ja, je kan deze zomer dan nog eventjes... Uh, Flink los. Is dat in je zwembroek alleen gewoon naar binnen? Nee, dat is dat je dus echt alleen een tas op die onder je stoel kan. Dus die oh, is okay. toch wel wat kleiner dan zo'n rolkoffertje. Oh, nog, nog kleinere tas? Ja. Oh, okay. Dus uh, nou ja, straks ga je dus krijgen. Uh, Kunnen dat die vluchtelingen dat mensen... in het uh, vangen? Uh, uh, ja, bagage. maar ik denk ook dat ja. mensen er dan gewoon wat meer kleren aan gaan doen. Om, dat, om te zorgen dat ze dat allemaal mee kan. Ik heb al dat ik uh, zware schoenen. Die doe ik gewoon aan als ik vlieg. Oh ja, als je ze zeggen eigenlijk ja, je moet eigenlijk slofjes aandoen. Maar ja, dan moet ik die zware schoenen in die tas doen? Dan is die vol. Ja, jezus. Ja. Is, er een, is er nog een beetje service uh, hier bij KLM of niet? Ja, maar ja, je ziet af en toe wel reclame voor bepaalde koffers, dat je, of tassen, dat je denkt van hoe krijgen ze dat er allemaal in? En dat, dat wordt uiteindelijk een rugzakje. Maar dan hebben ze iets van uh, luchtsluizen erin dat je kan zorgen dat die helemaal leeg uh, gezogen wordt. En dan uh, kan je echt uh, wel wel zes t-shirts op elkaar ja. leggen en een paar broeken. Steeds over het gewicht natuurlijk, hè? <laughs> ja, nou ja. Ja, gaat ja. steeds over het gewicht. En als het ja. gewicht boven, ja, en die prijzen gaan ook flink omhoog hoor. Dus dat is niet misselijk. En uh, nou, momenteel is het ook uh, shit midden in de vakantie. Dus heel veel mensen denken ook van ik rij gewoon wel even naar België of in, uh, naar Duitsland op daarom vliegtuig. Daar, ja, o, vliegt daar of gestart. je blijft gewoon, uh, je gaat gewoon met de auto hier of daar uh, in de omgeving, want het is gewoon goed weer. Waarom super, maar ja, ja, ik, moet je godsnaam helemaal uh, naar Gran Canaria? Of weet ik veel wat, naar Spanje, waar het heel, heel, heel veel regent. Uh, ja, ook. En, uh, want sommige mensen waren naar Frankrijk geweest en die hadden daar regen. en uh, De familie belde op en die zei wij hebben het hier lekker, lekker weer. Hier, hoor. Dus je uh, had ook thuis kunnen blijven. Ja, ja maar het is wel fijn om een ander behangetje te hebben. Maar ik zou zeggen, ga gewoon dat uh, mensen die in de buurt wonen... Ga gewoon van huis, daar dat je eruit kijkt op een ander behangetje. Oké. Okay. Oh, jij blijft echt uh, binnen, in het uh, hotel? Ja, nee, ja het, het gaat om de scenery hè, dat je gewoon even uit je normale leven bent. Oké, okay, nee, ik zie jou zelf maar, of zeg maar uh, op, uh, plat op het bed liggen en gewoon kijken naar het behang. Dat zie ik nu in één keer voor ja. me, maar uh, dat nee, doet ik dat niet. Nee, dat ook weer niet. Nee, nee, nee. Nee, nee, maar dat je gewoon ergens anders in een ander huis zit. Ja. En al is dat maar dat je, iemand, uh, dat je via huisruil zegt van, ja, die iemand die woont in Arnhem of zo. En dan ja. ga je gewoon even een week uh, van huis ruilen en dan uh, ja. zit je toch in Nederland. En je hoeft niet zo achterlijk veel te reizen. Ja, maar ik vind het wel lastig als ik mensen uitnodig in mijn uh, persoonlijke museum. Dat vind ik altijd wel lastig. Ja. Zullen op mijn uh, museum uh, stukken uh, plaatsnemen? Goed, nou, zover even. Hebben hier nog even muziek? Ik laat het er niet naar uh, horen, want ik vind het toch wel een, een, iets bijzonders. K.E. Tempest. Know Yourself. Ik zou zeggen, peace. Long time coming to right now pipe down lifetime looking for things I thought I'd found already. Falling to the floor like I'm alright I'm steady set myself back so I can tell me 20 years deep in the rhymes and beats and, and I'm still, still so far from finding peace every line is a ladder I can climb through time and I walk straight face through these winding streets I eat the bread of rhythm I drink the milk of rhyme I've been carrying a bag of shame that's bigger than me dragging it behind me up and in the staircase until the day I realize this doesn't mean what I think it does I don't need to Carried this forever i left it in the clearing by the fire pit and ran back to the child i was looking for an elder i saw myself there i took myself by the hand when i was young i sought help from my older self i came into my head i told me know yourself when i was young i sought help from my older self i came into my head i told me know myself so, so, so, so, so, so. i was 17 haven't seen close enough to touch. I had never been happier, chest against the barrier, watching Wu Tang. My own character starting to bloom. I was learning how to capture a room in two phrases, 20 years deep in the rhymes and beats. Close my eyes and speak down the wires of time. I go back to the child I was when I put myself on the line. I had to beg for the mic, I had to deal with the ignorance. I had to get better, I wanted bigger things. Well, these days, those days, they are far away. Try and catch them in my sights, but they start to fade. Now I sit amongst crate loads of rhyme books, and I think. About the days that the time took I thank the little me that put the work in Like could you picture me when you were spitting 16s Surfing the top deck, penning them bars Underage in the clubs, taking charge of the mic Precocious little nothing with the world in your size I am on it now, I will work harder This is peace to the kid I came after Peace to the kid I came after The words are the bridge between the present and the past I know myself, I know. When I was young I sought help from my Zoon, find release. Yes, Kate en Tempest en uh, hij heeft een nieuwe album uit en dat is dit op te vinden. Find myself en dat is. Daar is hij redelijk in geslaagd, moet ik zeggen. En grappig is, in de plaat hoor je ook fragmenten van hoe ze vroeger muziek maakten. En dat is leuk bij elkaar gekomen, zeg maar. Goed, vandaag hoor ik opnieuw dat uh, er is, uh, uh, sta, uh, staakt het vuur tussen Israël en Syrië. Ik had die, ik had die even gemist. Ik denk, had Syrië ook al ruzie met Israël? Ja, goed. Nou ja. Dus ja dat is, heb ik zelf uh, Israël dacht bij mezelf ja. over: Oké, okay, ik kan daar ook nog wat bommen naartoe sturen. En uh, nou mezelf, uh, Ja, nu heeft Israël al gezegd of zo... staakt dat vuur en, Nou, dat nog niet helemaal bevestigd. Maar goed. Ja, goed. Of fijn. Nu alleen naar de gas is er ook nog. Dat was afgelopen week natuurlijk met... Had, uh, Sharon Dijksma had daar geloof ik last van. Die had, uh, die had een... Uh... Ja, de burgemeester van Utrecht bedoel je. De bur van Utrecht. Wat, wat zei ze er ook alweer over? Ik begrijp dat mensen ontzettend veel zorgen hebben over wat er nu uh, in Gaza gebeurt. Ik begrijp dat zij zeggen, deze genocide moet stoppen. Want dat is de boodschap. En tegelijkertijd denk ik van ja, als je dat vindt, dat vinden wij allemaal in de raad zoals we daar zitten. Dan moet je je juist gedragen naar elkaar toe. Respect hebben voor elkaars mening. Ja, precies. En daar, daar gaat het een beetje over. Respect voor elkaars mening. Het is kunnen het begin wij... van alles, ja. hè? Als de mensen geen respect hebben en naar elkaar willen luisteren, nee. dan krijg je chaos. Maar goed, ja, wij kunnen er helemaal niks in betekenen. Gewoon ook. En wij komen er toch wel achter. Zeg, even serieus: hebben we eigenlijk wel iets met Palestijnen? Nee, we hebben iets met Joodse mensen. Dus, nou, wat gekozen toch? Dat zie je ook in de politiek heel vaak. Ja, ben je links of rechts? Hè? Ben je nee, voor de Republikeinen nee, of de Democraten of ja, ben je voor Ajax of voor Feyenoord? Ja. We hebben wel wat Palestijnen rondom, maar ja, nee joh, we kiezen, we kiezen gewoon voor de Joden. Is er ja, altijd wat goed bezig. Want die zijn zielig. Ja, nou ja goed, nou ja, dat weet niet of ze zielig zijn, maar het is wel ja, een padstelling, die pad hebben gekozen destijds. En, uh, we zitten nog steeds in dit van vroeger en zo allemaal wat er op gebeurt. Dus, ja, we kunnen geen ander pad kiezen. Dus. En daar blijven we ook gewoon bij. En we hopen dat uh, dat het binnenkort gewoon afgelopen is. Hè? Ja. Nou, goed, ik kan dat er helemaal niks over zeggen meer. We hebben het alles al over gezegd ooit in het verleden, denk ik. Nou. Uh, wat zie jij te lezen? Ja, wederom, er is een half jaar cel geëist tegen een man die weigerde om condoom te dragen tijdens de seks. Yep. En de Openbaar Ministerie die, die heeft hem dus aangeklaagd. En volgens de officier van justitie is het duidelijk... dat de verdachte wist dat de vrouw geen onvrij, onwillig seks, onveilig seks wilde. En dat de verdachte toch heeft doorgezet... Uh, ziet het eenmaal een vorm van verkrachting. Oh. En denk van ja, dat is ook wel zo. Ja. En uh, die dame die heeft dus echt... Uh, ze zouden dus na de date naar zijn huis gaan. Hij had een uh, condoom bij zich. En, uh, maar toen de seks kwam, gebruikte die man hem niet. En ook niet toen de vrouw daar nogmaals om vroeg. Oké, okay, dus. meerdere keren. En meerdere keren. ja. En dat wilde ze niet, ging hij toch verder. Dus uh, de verdachte reageert: ja vergeef me als ik een fout heb gemaakt. Want uh, uh, hij, hij, dit betekent niet dat hij wist dat hij fout zat. Want excuses betekenen niet dat ik schuld bekend. Ik wilde de, de ruzie afsluiten. Hij wilde gewoon neuken. Hallo. Dat is het dus gewoon. Jezus, wel vaker van de mannen ook, hè? Ja, dat ze dat willen. Dat we daar nog steeds niet voor hebben bedacht ook. Dat, nou ja, ik, ik moet ook wel zeggen... Dat, dat die dat... driften kunnen beteugelen. Ja, maar het is deze week uh, toch ook weer dat we een paar... Uh, uh, moorden zijn gepleegd ook. Omdat dus ja, ze het ja, uit ja. hebben gemaakt. Zeker. En uh, dan denk ik van ja, dat is dan uh, weer nog een extra extensie van dit. Ja. Dat je denkt van ja, jij wil niet met mij meer neuken. Dus jij gaat dood, weet je wel. Maar dit, dit is dan gelukkig. Nou, alleen dit, dit, is... dit gebeurt. Maar uh, het kan nog veel verder gaan. En ik vind dat, dat vind ik wel een, een kwalijke zaak. Nou ja, goed. Gisteren. Uh... Uh, op het nieuws hoorden we natuurlijk dit. Iedereen kent ze wel. Dit soort tunneltjes waar mannen redelijk zorgeloos doorheen lopen of fietsen. Maar bijna de helft van de jonge vrouwen liever een omweg voor maakt op weg naar huis. 45% van vrouwen tussen de 15 en 25 voelt zich op straat geregeld onveilig. Dat is echt wat bizar. 45% en uh, nou ja, dan werd natuurlijk altijd een man even geconfronteerd met uh, de vraag uh, over die onveiligheid die vrouwen ervaren. Ik vind het eigenlijk belachelijk dat het voorkomt dat vrouwen zich daar bang voor moeten zijn of zo. Ja, wij, wij, wij zijn hopelijk niet degene waardoor ze bang zijn. Dus ja, we kunnen er nee, helaas niet heel veel aan veranderen. Buiten misschien hun arm vasthouden en uh, samen eromheen lopen. Grappig, dat is wel schattig ook weer. Dan gaan we samen gaan we om de tunnel heen lopen. Nee gast, het gevaar heeft ze in haar eigen hand. Nou goed, dat is al wel leuk. Ik nou, ja, zou denken als man zijn, als je met... Je vrouw, met je vrouw ga je gewoon door de tunnel heen... en jij gaat gewoon gevaar voor haar oplossen. Maar nee, blijkbaar had hij zelf ook een beetje angst... en wil niet door die tunnel heen lopen. Ja, of, nou ja. me, of wees een heer als jij weet dat de dames... Uh, uh, vroeger werden de dames nog veilig thuisgebracht. Ja. En dat gebeurt niet meer. Maar dus nou ja, ik ook... wil ook wel eens cijfers weten... of er echt zoveel meer gevaar is uh, bij vrouwen. Ik snap dat vrouwen vrouw zich ongeveilig voelen. Ik kan me er niks voor voorstellen, want ik ben een man natuurlijk. Maar ja. ik zal er wel cijfers willen zien. Of zijn er steeds meer vrouwen die het ook kenbaar maken omdat ze toch wel vinden, oh, dit is niet helemaal woke, dit is niet oké. Okay. En dan wordt ook wat normaal was zogenaamd, wordt dan, uh, wordt dan niet gemeld. En nu wordt het wel gebeld. Dus ja. ik wil, ik, daar echt, langzaam moeten er toch gewoon cijfers van komen. En... Ja, maar dit klinkt, net, dit klinkt nu net als een uh, ontkenner van uh, meerdere dingen. Oh, <lacht> een complot, denk ik. <lacht> ja, hoor. net als een man zegt van, nou, ja, discriminatie, ja. nou, dat moet je ook wel weer ruim zien hoor. En ja maar dit klinkt maar ik, eigenlijk bijna hetzelfde ja dat nee, nee, het is waar de, de gevaar zit ook natuurlijk een beetje in de, de gedachte van de vrouw in de man in de man zit ja, het gevaar. ja ja hallo de man moet helemaal weer uitgeschakeld worden hier daar ben ik helemaal niet voor maar ik denk zelf ja de man moet misschien ook wel een beetje een beetje op letten ik heb zelf nu wel een beetje geleerd vroeger als ik een mooie vrouw zag wilde ik gewoon zeggen van, oh maar je jij, jij mooi wat ben je mooi nu denk ik oké okay, denk even, na, nou, wat is de meerwaarde dat ik ga vertellen dat zij er lekker uitziet nee die is er niet nee alleen voor jou nou hou het dan lekker bij jezelf en fiets het door ja. Je en je hoeft niet altijd, als je op de fiets zit, dat je denkt van... Oh, er komt een vrouw met zijn hele strakke lekking aan. Oh mijn god, niet omkijken. Nee, nee, we gaan niet omkijken. We gaan niet, uh, toch wel even kijken. Zo'n man met zaaddragende ogen, hè? Nou ja, niet dat ik ineens niks te denken op Maar de nu denken maar... nou, ze, gat, wat is die vieze man, die vieze oude man. Ja, maar wat, het, het, het, het, het is iets ingebakken, dat moeten we echt afleren. Gewoon ja. jezelf door, t, t, aan, de, aan de teugels rekken van... Hou eens even lekker op ja, maar het er toe. Even serieus, heb ja. je nou wel zo'n gesprek gehad met je zoon? die zit in de gevaarlijke leeftijd. Nee, maar die spreekt me wel aan om bepaalde gedachten. Dat is wel leuk op om jou, te Ja, ik spreek jou aan op gedachten. Maar, ja. maar jij, spreekt, jij hebt hem niet gezegd van. Nee, dat uh, is. Niet als er blijkbaar. weer een vrouw door, door een, een, een nare echtgenoot om het leven gebracht is. Uh, dat hij zegt: van... Doe dat nooit, jongen! <laughs> Niet doen, nee. hè? Nee, dit is heel gênant. Dat hoeft er bij hem niet. Nee? Nee. Dat het, nee dat we, ja, maar dat denken heel veel mensen. Maar dan zegt hij, ze, nou, dat doet hij normaal nooit. Nou, nou, bij hem heb ik er niet op kunnen betrappen. Hij <laughs> ja. heeft, mij, heeft mij betrapt op alle situaties dat ik denk... Dat, ik dan, dat er een mooie vrouw voorbij komt en zegt... zo, doe doen normaal, zegt hij. Oké, okay. oh sorry, kijk. <laughs> Terechtwijzing door je zoon, nou, dat ja. is ook heel bijzonder. O, dat heeft mijn vrouw misschien wel goed opgeleid. Dat is het. Ja. Die ah. uurtjes dat ik niet thuis was. Oh, gelukkig. Oh, ja. Ja, je begrijpt het al. Maar blijf opleiden, mensen. Ja, blijf opleiden, zeker. En, en uh, zelf terugroepen, terugroepen. Is niet nodig wat je doet. Dan. Dan ken ik helemaal niet. Nee, klopt. Compleet onbekend beentje. Mitch, ken je toch wel? Doe even normaal. Mitch is echt wel een bekend Nederlands beentje. Gelegenheidsband. Die af en toe bij elkaar komen en elkaar fragmentjes toesturen via nou ja, een of ander internetzijtje. Ik heb dit gemaakt. Wat vind je ervan? Oh, kan dit toevoegen. En zo wat je weet hebben ze weer een nieuw album. Dat heet Chair. Dit is uh, album number four. Zo heet het ruk, uh, rukje. En het is oh. ook album number four. Nou ja, er zijn ten... ook nog drie daarvoor. Ze hebben ook drie uh, albums daarvoor nog gemaakt. Uh, ze hebben leuke iets gemaakt. Allemaal van die, ja, die kappelde kapmuziekjes. muziekjes. Leuk. Mm. Zo'n zaterdagmorgen. Of zondagmorgen. Dat noemen we worteltjes en doppertjes muziek. Ja. Vorige... We worden altijd in uh, Van de Valk en zo gedraaid. Nou, ja, ja, gewoon ook bij de tante. Hier, oh ja, niks aan de hand. Nee hoor, tot je ligt. Dat je denkt van, oh, hoe oh. gaat, uh, gaat dat eruit trekken en dat? En, <laughs> oh nee, is goed hoor. Dat... Oh my goodness. Ja. <laughs> um, ik had nog een, een ernstig bericht, want het is natuurlijk heel warm. Ik, ik kan trouwens wel vertellen dat er voor morgen... Dat vond ik ook wel. Uh, dat, uh, morgen is er een toenemende kans op een stevige onweersbui. En uh, kode geel, of de geel zo. is afgekomen ja. door de KNMI. Ja. Dus morgen wordt het een, uh, een dagje dat je onder een afdak zit... en uh, luistert naar het ritme van de regen. Ja. Dus uh, let op, in ieder geval. Het is altijd wel grappig, want we leven ook een beetje met het weer. En het komt ook omdat je dan uh, elke keer gast hebt in je zomerhuis. Je denkt, oh, mijn god, ze treffen het niet, hè? Nee, ze treffen het niet. <laughs> Moet wel kort niet geven. Regen. Nou, ik ben benieuwd wat ze gaan schrijven. Zo van, nou, oh, het huisje, huisje was uh, geweldig, maar de heer was kloot. Of, uh... Ja, had jij die beter kunnen regelen, gast? Ja, jezus. <laughs> man, nou, heb je ook een andere be uh, beoordeling. Omdat mensen er ook iets anders in vel zitten, natuurlijk. Ja, want heb dat je dat wel alsof... wat gezelschap spelen in het huis? Ja, zeker, hoor. Oh, wat goed. En binnenkort ga ik er ook een gitaar binnen. Zet, neerzetten. Dus elke keer bedenk je weer wat anders. denk je, och, dat kost niks. Dat kan ik gewoon wel neerzetten. Ja. Dat is en ook iets uh, dat uh, zo'n uh, lint waardoor ze naar boven kunnen klimmen en zo heel sierlijk naar beneden kunnen gaan. Of zo'n paal. Zo uh, een lint? Ja, dat, dat is met een zijdelint. lint. Uh, dan kan je dus... Uh, huh? <laughs> het is dus ook die paal waar je, waar je kan dansen. Paaldansen. Zoiets. Okay. Waar het lint zit in dezelfde categorie. Oké. Okay. Maar hebben zo'n paal, ik was ergens ooit op vakantie in... Uh... Maar dit, dit, dit klinkt als een soort sekspelletje dan... Uh, ja, nou ja, ja, weet je, veel. handboeien aan de uh, zijkant oh, okay. van het bed. Okay, en dan, dan wel zorgen dat, uh, dat de sleutels in de buurt ligt. Oh, Hier dat, ligt de sleutel met de pijl op de muur. Het is wel grappig om te vallen ja. van die handboeien. Handboei. Kijk of ze die kunnen vinden. Dat is wel leuk om dat te doen. <laughs> dat is wel grappig. Dus ja. <laughs> ga je het huis gewoon maken je bron, Mark, je allemaal. nog. Kom, Romar, kom je al gekke dingen tegen? Dat is best ook nog neer te leggen, daar. Of uh, nee, echt allerlei speelgoed in, uh, in het laadje van uh, het nachtkastje. Ja, uh, <laughs> badplaats Margatum in Londen. Uh, Vloeken de mensen die kunnen binnenkort een boete verwachten van 120 pond. En uh, oh? als, als ze dan betrapt worden op de. Ja, Margatum is dat toch? Margate. Margate, Margate. Ik ben er geweest, en, toevallig. En uh, uh, uh, goed, het is een poging uh, van de stadsbezuur... om het antisociaal gedrag daar aan te pakken. Want het gaat zo niet goed. Uh, niet alleen vloeken, maar de openbaar plassen. Nou, dat lijkt me logisch spugen. En uh, als je niet stopt met uh, alcohol uh, innemen, is het allemaal strafbaar. Ja, maar dus is het dan uh, echt voor toeristen of is het ook voor de inwoners zelf? Ook voor de inwoners, ja, want ik bedoel, die zijn toch ook altijd wel... Uh... Afgelopen maand werd het, de, de, de stad opge opgeschrikt door tientallen dronken jongeren... die ruiten van horeca ingooiden en terrasjes vernielden. Ja. Dus waar het helemaal zat, dus ik denk, we gaan het anders aanpakken. En we hopen op deze manier... Dat ze wel twee keer nadenken. Nou goed, laatste plaatje voor 9 uh, uur straks. De geschiedenis. Wie is de jarige en wat gebeurt er allemaal op 19 juli? Wow, mijn god, interessante materie. De eerste hier zie je maar even de laatste single van Miles Kane. Love's Cruel. By. I wanna leave you right down beside her But it might not be our time